...als spinnen in hun web. Een hoorspelserie in zes delen, geschreven door Arthur Blakey... ...en bewerkt door Bob Williers. Regie Jacques Besançon. stoelen zitten totdat de machine volledig stilstaat. Dank u. Sindwais Tour 307. Wilt u hier bij mij komen? Heeft u allemaal uw landingskaarten ingevuld? Nou, ze hadden wel meer dan één douaneambtenaar kunnen inzetten. Zo gaat het even duren. Ik weet het mevrouw Wilton, maar zo gaat het nu eenmaal in Egypte. Mag ik even uw attentie? Dames en heren, dit is Steve Gardner eveneens van Sunrise, die als uw reisleider zal optreden. Goedenavond allemaal. En ja, dit is uh, Ahmed Habachi, onze Egyptische collega van Ureus Reizen. Welkom in Egypte, dames en heren. Ahmed ja, zal u gedurende twee weken begeleiden en wat hij niet over zijn land weet, is het weten niet waard. <laughs> dames en heren, uh, onze bus wacht buiten. Als u erop wilt letten dat al uw bagage meekomt, en als u alsjeblieft bij elkaar wilt blijven, dan kunnen we nu door de douane gaan. Blijft u niet bij ons, juffrouw Selby? Nee, ik moet naar Londen om een nieuwe groep op te halen. Ik had het veel prettiger gevonden als we de hele tijd dezelfde reisleider hadden gehad. Dit is echt de beste manier, maar neemt u dat nou van mij aan? Iedere reisleider of reisleidster is gespecialiseerd op een bepaald gebied, begrijpt u wel. En als u uit Luxor terugkomt, sta ik die klaar om u op te vangen en naar huis te brengen. Hé, hey, hey daar, die is van mij. Dank u, meneer Morgan. Oh, die klaagt altijd. Ach ja, die heb je er altijd wel tussen zitten. En om de een of andere reden klagen ze in Egypte altijd het ergst. Ik begrijp niet goed waarom. Ik vind het een heerlijk land. Kent u het goed? Behoorlijk. Ik ben een amateur-archeoloog. Plezier zonder verantwoordelijkheid, begrijpt u? Ik kan zelfs een paar hieroogliefen lezen. <laughs> ik ben in ieder geval verantwoordelijk voor die groep. Ik moest Steve maar eens gaan helpen voordat ze verdwalen. <laughs> ik benijd u niet. God allemachtig, wat een dag. Hm. Geloof jij dat ze ons tot het ontbijt met rust zullen laten? Nou, dat geloof ik wel, liefje. Achmed is nog beneden en als er problemen zijn, zal hij ze wel oplossen. Ik geloof dat die man nooit slaapt. Goeie ouwe Achmed. We krijgen toch al zo weinig kans om bij elkaar te zijn. Maar als het ons dan eens lukt, zorgt hij er wel voor dat we niet gestoord worden. <laughs> Hoewel, hij heeft nooit tegen me iets gezegd over onze verhouding. Tegen mij wel. Huh? Op uiterst hoffelijke wijze, hoor. Dat hij mij beneden. Ik geloof trouwens niet dat jij zijn type bent, maar... Het zou natuurlijk onheus zijn om dat te laten blijken. Een echte heer. <laughs> ik ben waarschijnlijk veel te mager. <laughs> oh lieveling, ik heb je gemist. Het is een maand geleden. Ja, dat weet ik. Langzaam, niet zo snel. <laughs> ik vind het niet erg galant te laten merken hoe erg ik naar je verlang. Dus je doet eigenlijk maar zo. Ja, natuurlijk. Diep in mijn hart ben ik een aceet. Goddank hebben we twee hele nachten mm -hmm. en een dag samen. En over veertien dagen weer. Nou, om je de waarheid te zeggen... Uh, ...niet een hele dag. Ik moet morgen het een en ander regelen. En daar, uh, daar ben ik een paar uurtjes mee bezig. Oh, Steve, uitgerekend morgen hebben we een waanzinnig drukke dag. De piramide, het museum... Ja. En regelen wie er naar het Papierensinstituut gaat. Ja, ja, ja, dat weet ik, maar... Nou ja, ik, ik zei dat ik maar een paar uur nodig had, hè. Jij en Ahmed kunnen die trip naar de piramide heel goed alleen af. En ik zag er heus wel voor om op tijd terug te zijn voor de rest. Echt waar? Nou ja, nou ja, ach, je weet toch hoe die ministeries zijn, hm? Ze willen een of andere uh, nieuwe deviesregelingen uitleggen. Nou, misschien duurt het wat langer, ik weet het niet. En? Nou moet je niet gaan zeuren. Ik he? zeur helemaal niet. Ik geloof je alleen niet. Ja, maar luister nou. Je weet heel goed dat het ministerie niet op zo'n manier werkt. Nieuwe regelingen geven ze direct door aan Londen. En sinds de nieuwe man die touwtjes in handen heeft, gaat het perfect. Je bent iets anders van plan Steve Gardner. Wie? Waarom ben jij toch altijd zo voortdurend jaloers? Oh, omdat ik door bittere ervaring wijs geworden ben. Waarom? <lacht> Ik weet dat we maar een paar dagen per maand bij elkaar zijn. En ik heb de hoop daarom maar opgegeven dat je met je vingers van andere vrouwen afblijft. Ik ben je vrouw niet en ik bezit je niet. Ah, jij bent tenslotte degene die zegt dat wij iets heel bijzonders hebben. Ja, maar dat hebben we toch ook? Hè? Dat weet jij toch heel goed? Waarom zit er dan altijd een of andere vrouw op de achtergrond, zelfs als ik hier ben? Maar er is geen andere vrouw, liefje. Echt niet. Ik zweer het je. Het ministerie. Het zou wat. Het ministerie morgen. Vannacht dit. Stier. Waarom krijg je me altijd waar je me hebben wilt? Goedemorgen. Goedemorgen. Mm -hmm. Iedereen goed geslapen? Oh, geweldig. Ja. Heerlijk. Hoor. Nou, mevrouw Wilton had wat aanmerking op de thee. Maar Ahmed heeft tot op rust gebracht. Gelukkig. U zorgt er allemaal voor om kwart over negen in de hal te zijn? Ja. Wat vertrekt de bus? Komt in orde. Goed, mochten er nog problemen zijn, ik zit daar. Morgen, Ahmed. Ik ben toch niet te laat. Op weg naar beneden moest ik nog de nodige probleempjes oplossen. Goedemorgen, Anne. Ja, en dan alleen omdat Steve nog een vroeg al verdwenen was. Koffie? Graag. Heb je hem een dag gezien? Ja, vanochtend om zeven uur. Hij nam een taxi naar Heliopolis. Heliopolis? En hij zei... Ach, nou ja. Zei hij, hoe laat hij weer terug zou zijn? Rond lunchtijd, zei hij. Maar uh, ik heb zo'n gevoel... Ik ook, Ahmed. Wie is ze? Nee, ik geloof niet dat dat het is. Echt niet, Anne. En als het zo was, zou je het trouwens niet zeggen. Je bent zijn vriend. Maar ik ben ook jouw vriend, En, en als hij je zo bedriegen, zou kon willen van jou kwaad zijn en het hem vertellen ook. Dat weet ik, sorry. Ik ben alleen een beetje nijdig over al dat extra werk dat jij en ik moeten opknoppen. Kijk eens naar die groep Russen. Komen netjes samen binnen, gaan netjes samen weer naar buiten. Je gelooft gewoon niet dat ze hier op vakantie zijn. Onze groep is misschien wat ongedisciplineerd, maar wat zou dat? Ik vind het wel zo prettig. Ja, ik ook. Maar vreemd, één van hen gedraagt zich niet zo strak. Daar, die man met het blauwe hemd aan, bij het raam. Dit is met hem? Gisteravond zat ik met meneer Morgan in de bar en die rust die was er ook. Maakte grappen, bood ons zelfs een biertje aan. Oh, machtig. Was er dan geen KGB-agent in de buurt? Ja, dat was het vreemde. Die zat ook in de bar, met hun reisleider. Maar hij vertrok geen spier van zijn gezicht. Ik heb mezelf afgevraagd waarom hij niet ingreep. Een Rus die met vreemdelingen praat en dan nog wel in zijn eentje. Daar reageren ze altijd onmiddellijk op. Maar deze niet, hoor. Hij heeft het gezien, maar niet ingegrepen. Misschien was jouw Russische vriend ook een KGB-agent. Nee, je weet dat die knapen meteen eruit haal. Nee, hij had niet dat speciale sfeertje om zich heen. Hij zegt dat hij een assistent-conservator is van het museum in Leningrad. Hij heet Sergei Bajkov... Hij en meneer Morgan begonnen meteen over oudheden te praten. Ik ook natuurlijk, maar zij had er echt verstand van. Mm. Nou ja, als hij geen toerist is, dan kan hij zich misschien wat meer veroorloven. Waar is die ober? Ik wil wat koffie. De grote piramide van Khufu, dames en heren, is een van de zeven wereldwonderen van de oude wereld. Het is het grootste monument dat ooit door de mens gemaakt werd. Het is bijna 150 meter hoog en het grondvlak bedekt meer dan 5 hectare. De 2,5 miljoen blokken graniet en kalksteen waarmee het gebouwd is, wegen totaal 6,5 miljoen ton. De blokken passen zo nauwkeurig tegen elkaar dat de naden niet meer dan een halve millimeter wijd zijn. Bijna 5000 jaar lang hebben de grote piramide en zijn twee metgezellen de wereld verbaasd doen staan. omdat al die cijfers realiseer je pas hoe groot die piramide is als je er echt bij gaat staan. Ja, en je realiseert je ook niet dat het geweldige vaklieden geweest moeten zijn. Ik ben zelf aannemer en ik begrijp echt niet hoe ze het zonder goed gereedschap zo perfect hebben kunnen maken. Nou, petje af hoor. Oh, niet hier in de zon, liefje. Oh, ik vond dat kleine tempeltje naast de sphinx zo aardig. Ja, zulke vaklieden zou ik vandaag aan de dag meteen aannemen. Laat staan 5000 jaar geleden. Als ik ze kon vinden dan, hè. En als ik hem natuurlijk zou kunnen veroorloven, Oh, dan zult u in het museum nog heel wat wonderen van vakmanschap zien, meneer <lacht> Grien. Wat hun houtsnijders en goudsmeden en pottenbakkers konden maken, grenst aan het ongelofelijke. Ja, ah, soms zou ik wel eens willen, hè dat er nooit machines uitgevonden waren. Het echte ambacht is daardoor verdwenen. Wat vind je, Anne? Heb ik er goed aan gedaan om hem me mede naar Egypte te brengen? En raakt hij raakt hier nog gefrustreerd. Nou. Als u echt het oude ambacht wilt beoefend zien, meneer kring, dan kunt u meekomen naar het Instituut. Ze hebben daar de oude kunst van het maken herontdekt. Oh. En ze gebruiken de planten die nu nog steeds langs de groeien. U kunt het hele proces bestuderen. Oh, maar dat is geweldig. Gaan we vandaan? Ja. Zeker, iedereen die zin heeft is welkom naar het bezoek aan het museum. Tijdens de lunch nog direct de namen even. We hebben toch zeker wel andere keuzemogelijkheden ook. Natuurlijk, hè? u kunt naar de al moskee gaan of u kunt gaan winkelen. Ja, dan worden we toch maar bedrogen. Nou, maakt u zich daar maar geen zorgen over mevrouw Wilton. Een van ons zal u begeleiden en ...voor zorgen dat het niet gebeurt. Ja, als Steve, tenminste, terug is om ons te helpen. Anders moeten we op twee plaatsen tegelijk zijn. Ja, maak je daar nog geen zorgen over, we redden het wel. Het maar. Laila? Is Mr. Gardner al terug? Nog niet, juffrouw Selby. Ik heb de hele ochtend dienst gehad, ik had hem moeten zien. Ah, en geen boodschappen? Uh, ja, de busonderneming heeft geweld. Ze vroegen of ze vanmiddag twee kleine bussen konden sturen... ...in plaats van één grote... Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Wel ze even, Laila. Goedemorgen, Pieter. Bij ah. de piramide. Hallo, Sergei. Hey. Die zijn niets veranderd. Nee, jij trouwens ook niet. Nee. Nog een biertje? Ja, ja, graag. Och, het komt toch op je onkostenrekening. rekening. Inderdaad, en daarom is er ook niks op tegen om ons een beetje te amuseren. Op Oma. Oma. Ja, meneer. Nee, bier. Ja, en, amuseer jij als toerist? Oh, goeie vriend, er We zijn wel meer toeristen geweest. Herinner je je Marrakesh, nog? Ja. Dan heb je me goed beet gehad. Ja, maar in Byron had jij mij te pakken. Ja, ja dit keer kunnen we ontspannen. Ja. Ik ben eigenlijk niet echt hier als toerist. Ik kom wat uh, aankopen doen voor een museum. Oh ja. Mm -hmm. ja, jouw museum. Ja, daar had ik nog niet aan gedacht. Ja, ik meen het. Dat zou wel eens te pas kunnen komen. Nee. Lekker, hoor. Ja, laten we maar ja. zitten. Ja, dat zou wel eens kunnen. Is die knap alweer terug? Nee, nee, en het meisje begint zenuwachtig te worden. Als vrouw of als reisleidster? De gezondheid. Zowel het een als het ander, ja, gezondheid. De functie als reisleidster krijg nee, jij nou je kans, hè? Ik hou er ook heel goed in de gaten. Achmet trouwens ook. Als ik de kans kreeg, dan zou ik het zeker ook doen. Ja. Maar ik geloof niet dat hij daarbij betrokken is. Wel, eh... Net wat je zegt. Hoewel... Ach, ik heb nog nooit zoveel gauw bij elkaar gezien. Je raakte helemaal door verblind. Ja, en die toetan kamel was toch maar een tiener toen die stierf. Hij had zijn zaakjes wel goed voor elkaar. Net als de andere faro's. Tot nu toe is alleen zijn graf Tombe onberoerd gevonden. Nou, als ik iets mee naar huis zou kunnen nemen, dan zou het die schorpioengodin zijn. Selkit, ja. Dus beeldschoon. Ha, te. Had zij een huis was, zou ik jaloers worden. Nou. Maar nou, Ik vind het er juist zo op jou lijken, joh. Zo'n twintig jaar geleden misschien. Hm? Moest je maar eens vaker naar Egypte brengen. Hm? Knapt ervan op. Het spijt me je, vrouw Selby. Nog steeds niets van meneer Gardner gehoord? domme. Ahmed. Je hoeft me niks te vertellen. Hij is nog niet terug. Ik zou hem kunnen vermoorden. Hij hoeft echt niet aan te komen met het smoesje... ...dat hij de hele dag op het ministerie bezig geweest is... ...als hij daar al is geweest, waar ik sterk aan twijfel. Wat voert die verdomme uit? Rustig en rustig. Laten we onze vuile was niet buiten hangen. Zo zeggen jullie dat toch? Iedereen kan je horen. Ja, neem me niet kwalijk. Maar wat moeten we eens hemelsnaam doen? Over twintig minuten moeten we drie verschillende gezelschappen begeleiden. Hoe redden we dat met z'n tweeën? Nou, naar het papierinstituut gaan ze maar met z'n zevenen. Die zouden we in twee verschillende taxis kunnen zetten. De mensen van het instituut doen dan de rondleiding. Nee, dat lijkt me niet zo'n goede gedachte. Het is tenslotte een officiële excursie en daar moeten altijd reisleiders bij zijn. Hebben jullie niet toevallig iemand over? Nee, iedereen is bezig en we hebben zieken. Ik heb tijdens de lunch al opgebeld. In dat geval zullen we toch een beroep moeten doen op de taxichauffeurs. Die verrekte Steve. Neem me niet kwalijk dat ik me ermee bemoei, maar ik geloof dat jullie met een probleem zitten. Ach, dat komt ervan als je gaat gillen. <laughs> Steve Gardiner schijnt opgehouden te zijn, meneer Morgan. Ik heet Pieter hoor. Dus nu komen jullie iemand tekort? Uh, nou ja, het, uh, hij kan natuurlijk ieder moment terugkomen. Daar zou ik maar niet te vast op rekenen. Die ministeries willen je nog wel eens ophouden. Ja, hij is toch naar een ministerie? Nou, zal ik dan een van de gezelschappen onder mijn huur nemen? De mensen die willen gaan winkelen bijvoorbeeld? Nou, dat zou een uitkomst zijn. Maar weet je, zo goed de weg... Och. Uh, een paar van onze mensen willen bijvoorbeeld parfums kopen. Ah, Desuki gouda in de Mariette-Patja-straat. Goede kwaliteit en niet te duur en vanouds zeer gastvrij. Volgende vraag. <laughs> Hij kent de stad als een broekzak. En in de bazaar moet er een man bij zijn en een moslim moet het moskeegezelschap begeleiden. Dat betekent dat jij het Instituut voor je rekening moet nemen. Ik geloof dat we het vriendelijk aanbod van Pieter moeten aannemen. Nou, dan benoem ik Pieter hierbij tot assistent reisleider in actieve dienst. Mogen de zegen van Allah op je rusten. En als Steve terugkomt, is u verplicht Pieter een kanjer van een borrel aan te bieden. En als hij dat niet doet, dan doe ik het wel. Mevrouw Selby, jevrouw Selby, die ventilator die in mijn kamer doet het niet. Ik heb al drie keer gevraagd of iemand het wil repareren, maar er gebeurt gewoon niets. Ze beloven... Mijn waardering voor het beroep van reisleider is de paar laatste uur sterk gestegen zelf. Ja. Ja. Je hebt het geduld van een heilige nodig, de waakzaamheid van een herdershond... ...en bovendien ogen in je achterhoofd. Of als je een Russische reisleider bent... ...nou oh je ja. onze toeristen doen wat er gezegd wordt. <laughs> Is dat bluf of zelfmedelijden? Daar ga ik verder niet op in. <laughs> Jij bent een oude cynicus, Sergei. Toch, niet alleen cynisch, maar ook kritisch. Zo heb ik me bijvoorbeeld afgevraagd... ...waarom de Gardner de hele dag zijn gang hebben laten gaan. Terwijl had wel niet verwacht dat hij contact in Cairo zou hebben, maar... Hij... We hadden toch de mogelijkheid onder de ogen moeten zien. Ja, ja, je hebt gelijk. We hadden eraan moeten denken. Ja. En met z'n tweeën kunnen we deze zaak eigenlijk niet aan. Aangezien we zogenaamd toeristen zijn, worden we nogal in onze bewegingsvrijheid beperkt. En luxe gelukkig niet. Ik kan zelfs een toerist zich vrijelijk bewegen. Ja, zelfs een Russische toerist ja, is. Dat toerist. wil zeggen als hij assistent-conservator van een museum is en aankopen doet. Ik krijg het. Die karner is weer terug. Zo? En, en heeft hem gezien. Ja. Ze ziet eruit als een wraakengel. Ik zou er heel wat voor over hebben om te kunnen horen wat ze hem te zeggen heeft. Ja, maak je maar geen zorgen. Ze praat nogal hard dat ze kwaad is, weet je nog wel. Kijk eens aan. Meneer Steve Gardner in eigen persoon. Hartelijk dank voor je geweldige hulp vandaag. En in godsnaam, ik, ik, ik kon niet eerder weg. Je weet hoe die ministers werken. Oh ja, het ministerie in Heliopolis. Je is, hoe kom je daar nou bij? Daar heeft de taxi jou toch naartoe gebracht, is het niet? Uh, uh, oh, uh, wat bedoel je dat? Ik, uh, uh, ik moest daar iets ophalen voordat ik naar het ministerie ging. Zeg, wat is dit eigenlijk? Een, een soort derde graadsverhoor of zo? Allebei een beetje rustig. We hebben het gered dankzij de hulp van Pieter Morgan en Steve is er nou toch. Morgen is alles weer normaal, dus er is geen reden meer om ruzie te maken. Ja, dat, uh, dat spijt me nou heel erg, maar morgen zal het ook niet gewoon zijn. Ik neem vanavond nog het vliegtuig naar Luxor. Wat? Ik heb vanmiddag met het hotel daar gebeld en er is een moeilijkheid uh, met een aantal geboekte kamers. Ik moet het uitzoeken voordat ons gezelschap arriveert. En waarom kan Ahmeds medewerker in Luxor dat niet regelen? Omdat ik de zaak persoonlijk moet regelen. Ze hebben een, een Duits gezelschap in onze kamers gezet en ik moet ervoor zorgen dat onze mensen niet alsnog de dupe worden van het wanbeleid van dat hotel. Begrepen? Mijn vertegenwoordiger daar zou het voor je kunnen oplossen, Steve. We hebben jou hier hard nodig. Oh, maar daar trekt Steve zich niets van aan. Wij kunnen in ons eigen sop gaar smoren. Um... De toeristen die voor hun vakantie betaald hebben, kunnen het werk van Steve gaan doen. Weet je, Ahmed, ik weet nu niet precies of hij gewoon anderhalve dag vrij wil hebben. Of dat er daar weer zo'n juffertje op hem zit te wachten. Um... En weet je wat? Het kan me niet verdomme ook. nog aan toe? Ja, je hebt erom gevraagd, Steve. Als ik Anne was, zou ik ook boos zijn. Ja, wie heeft hier eigenlijk de leiding? Jij. En daarom wil ze dat je bereikbaar blijft. Jij krijgt toch ook meer te doen als ik weg ben? Waarom word jij dan niet kwaad? Anne heeft meer redenen dan ik. Ze is een vrouw en bovendien jouw vriendin. Dat gelooft ze tenminste. Ja, maar dat is ook zo. Dan zou je je een beetje meer als een vriend moeten gedragen. Het spijt me, net. Maar ik moest vandaag een paar zaken regelen. En... en ik moet vanavond naar Luxor. Het is niet anders. Nou, ik kan allemaal beter naar het vliegveld gaan. Oh, uh, vraag Anne of ze morgen in het hotel belt. Het begint erop te lijken dat je het morgen weer druk zult hebben. Wat je niet zegt. Je hebt gelijk, we zijn met te weinig mensen. Dan zou iemand met hem mee moeten gaan. Ja? Geen van ons bij je kan. Zaken ontwikkelen zich sneller dan we verwacht hadden. Behalve als Em gelijk heeft en het alleen maar om een andere vrouw gaat. Ja, voor zo stom hou je hem toch niet? De menselijke stommiteit is vrijwel oneindig. Het ging jou en mij een aardige boterham bezorgen. De steppyramide van Zozer is wellicht het oudste bekende bouwwerk waarvan de bouwmeester bekend is. Het was Imhotep, bouwmeester van Farao Zozer, die 27 eeuwen voor Christus leefde. Deze piramide heeft model gestaan voor alle anderen. Imhotep had alle belangrijke problemen opgelost. En tijdens de bouw van de tempels die hieromheen liggen, werden alle andere problemen opgelost. Hij was een briljant bouwmeester, dat staat vast. En als u me niet gelooft, dan kunt u het aan onze aannemer, meneer Green, vragen. De oude Egyptenaren verleenden Imhotep goddelijke status. En hij is de enige niet-koninklijke historische figuur die het zover heeft gebracht. Je was geweldig, Pieter. Ik zou niet geweten hebben wat ik zonder je had moeten doen. Niet bedrijven, kindje. Ik heb het graag gedaan. En er is niets wat een amateur liever doet dan een aandachtig publiek bezighouden. Maar daar gaat het helemaal om. Ze zijn helemaal niet zo geïnteresseerd. Ze vervelen zich en gaan rondlopen. Maar jij, jij weet ze te boeien. Nou, nu kan ik je nauwelijks een amateur noemen. Ja, toch ben ik dat. Oh, ik zou veel meer willen weten. Dat geldt voor de echte wetenschapper. De, de goede, ja. Wat ben je eigenlijk van je beroep? Op je paspoort staat ingenieur. Ja, sorry als ik nieuwsgierig lijk. Oh, ik mag niet klagen. Aangezien ik jouw paspoort ook bekeken heb. Volgende maand word jij 28. Je bent in Norwich geboren en onder het kopje bijzondere kentekenen staat dat je een litteken op je rechtervoedsel hebt. In glas getrapt toen ik 14 was. Ja, toch zijn er ook nog wel andere bijzondere kentekenen. Zoals? 96, 60, 99. Nee. Dat is helemaal niet bijzonder, dat is normaal. Als dat normaal is, wat zou de wereld er dan mooier op worden? En dan je ogen, als die niet bijzonder zijn. We hadden het over jouw beroep. Zo, dat is waar. Inderdaad. Ingenieur, pijpleidingen, pompstations en wat iets meer zijn. En ben je zo in dit gedeelte van de wereld terechtgekomen? Te ja, inderdaad. De firma waar ik voor werk, die doet veel voor Arabische landen. En ondanks dat betaal je een hoop geld om hier op vakantie te kunnen gaan. Je moet wel erg veel van dit land houden. Ja, ja, inderdaad. En als ik uit werk ben, ja. heb ik geen tijd om al die dingen te gaan zien die ik zo graag zien wil. Ik begrijp het. reisleiders hebben hetzelfde probleem. Helemaal als ze alleen maar heen en weer vliegen zoals ik. Kom je er nooit op de werkelijk interessante plaatsen zoals Luxor? Ik ben er één keer geweest, vorig jaar. Maar ik wil er dol graag nog een keer heen. En Steve, is er al, hè? Ja, dat weet je toch. Ik heb hard genoeg geschreeuwd. Zo, ja, pijnlijke vraag. Nogal ja. Ach, nou ja... Vraag het maar. Of hij mijn vriend is? Je vindt me misschien erg nieuwsgierig. Ach, ik ben gewoon onbeschoft na alles wat je voor me gedaan hebt. Maar aangezien je het niet gevraagd hebt, ja, ik dacht dat hij mijn vriend was. Maar ik begin eraan te twijfelen. Wil je erover praten? Ach, wat heeft het voor zin. Ik wou alleen maar dat ik wat meer van hem op aankom. We zien elkaar toch al niet te veel en waarom verdwijnt hij dan met een of ander doorzichtig smoesje als ik er wel ben? Dat is nog niet bepaald vleiend. Maar hoe weet je dat zijn smoesjes niet waar zijn? Dat voel ik gewoon. Ben jij er zeker van dat de jaloezie je geen parten speelt? Als ik boos ben, ja, maar als ik gewoon teleurgesteld ben, nee. Ik ken mezelf. En? Wat ben je op dit moment? Ik ben razend. Oh. Oh. <laughs> Goed, je hebt gelijk. Ik ben bevooroordeeld. Maar ik geloof nog steeds niet in dat ministerie gisteren of dat hals over kop naar Luxor moet gaan. En als ik haar zie. Ja. ooit zie. dan ja. krab ik haar de ogen uit. Moment! Kom binnen, met. Heb je Steve al gebeld in Luxor? Uh, Laila is bezig het hotel voor me te bellen. Is beneden alles in orde? Zelfs mevrouw Wilton is rustig. Ze hebben een uiterst vermoeiende dag achter de rug. Maar ze vonden het heerlijk. Pieter heeft zich geweldig geweerd. Hij kan zo een baan bij ons krijgen. Ah, het zal tijd worden. Hallo? Savoy Hotel Luxor met de manager. Ah, goedenavond, meneer Medewar. Met Selby. Zou ik even met Steve Gardner kunnen spreken? Goedenavond, juffrouw Selby. Meneer Gardner is niet in het hotel. Oh, en hoe laat is hij terug? Ja, u, u begrijpt me niet. De heer Gardner is nog helemaal niet aangekomen. Hij is gisteravond uit Cairo vertrokken. Dat weet ik en ik vind het zelf ook heel vreemd. Mijn chauffeur was gisteren op het vliegveld om iemand af te halen... en hij vertelde me dat hij de heer Gardner zag aankomen. Hij wou me een lift aanbieden, maar voordat hij iets kon zeggen... was de heer Gardner al afgedweden... Ik nam aan dat hij op weg naar het hotel was, maar niemand heeft hem nog gezien. Maar er was toch een probleem met kamers? Hoe dat? Nee, dat, dat was helemaal niets belangrijks voor. Ik heb een paar dagen geleden al telefonisch meegedeeld dat hij zich helemaal geen zorgen hoefde te maken. Gisteren was alles al geregeld. Ja, er, er is toch niets fout, juffrouw Selby? Nee, uh, nee, echt niet. Uh, hij heeft vast iets bijzonders te doen. Ik neem aan dat hij me wel zal bellen. Tot ziens, meneer middenwaar. Tot ziens, mevrouw Selby. Hij is er niet, Ahmed. Ze hebben hem wel op het vliegveld gezien gisteravond, maar daarna is hij verdwenen. Niemand weet waar hij uithangt. Dat zint me helemaal niet. En ik hou niet van smoesjes. Ik heb de verantwoordelijkheid voor 22 mensen die morgenvroeg naar Luxor vertrekken. Ik moet Londen bellen voor nadere instructies, Ahmed. Je hebt gelijk, hè. Ik ga natuurlijk mee, maar er moet ook een reisleider van jullie organisatie bij zijn. Ik neem aan dat Steve wel weer boven water zou komen, maar kunnen we daar zeker van zijn? Laila, wil je mijn baas meneer Underwood op zijn privé-nummer in Londen bellen? En? Ahmed, kom een borrel drinken. Het is een zware dag geweest. Dat kan je wel zeggen. Goedenavond, meneer Baikhoff. Goedenavond, juffrouw Selby. Achmed, goedenavond, zeker. Dank je, Pieter. Ik wil dolgraag een oezo hebben. Mm -hmm. En een koud biertje zou mij best maken. Goed. Gemaal. nog een bier en een oezo. Ga je morgen terug naar Londen, hè? Nee, ik heb nieuwe instructies gekregen. Ik ga met jullie mee naar Luxor. Oh, de plannen zijn dus veranderd. Inderdaad, de plannen zijn veranderd. En? Worden er nog ogen uitgekrapt? Dat weet ik pas als ik daar ben. <laughs> en uw gezelschap gaat morgen ook naar Luxor, meneer Baikel? Gelukkig wel, ja. Daar is het echte Egypte. Ah, het is hier gelukkig veel koeler. Ik heb meer dan genoeg van dat leger gepraat. Ik ben eigenlijk woedend en toch moet ik lief blijven glimlachen. Ik ben blij dat je me om te vluchten. Daar had ik mijn reden voor. Begrijp me niet verkeerd, maar ik was bang dat als je zou gaan ophouden met glimlachen... ...je dan ook iets gevaarlijks zou gaan zeggen. Iets gevaarlijks zeggen? Over Steve bedoel je? Ach Ahmed, Pieter weet toch dat ik razend op Steve ben. Dat heb ik vrij duidelijk laten merken. Dat weet ik, maar... En ik geloof dat je ongelijk hebt. Wat betreft die andere vrouw bedoel ik. En als ik gelijk heb, dan is het gevaarlijk voor hem als er te veel over hem wordt gepraat. Gevaarlijk? Wat bedoel je? Jij bent slechts gedeeltelijk getuige geweest van zijn mysterieus komen en gaan. Ook toen je er niet was. Het verdween hij regelmatig. Maar ik ben al heel lang met hem bevriend. En als er een andere vrouw in het spel was, dan zou ik dat geweten hebben. Ik geloof dat het iets anders is. Wat dan? Nou, ik heb er veel over nagedacht... En vandaag, is het je overigens opgevallen dat Rus Baikhoff bijzonder geïnteresseerd is in het doen en laten van Steve? Ja? En de KGB-agent bemoeit zich niet met hem. Jouw reactie was volkomen te begrijpen. Hij heeft zich inderdaad voorgedaan als een ontrouwe minnaar. Maar toch geloof ik dat er iets anders aan de hand is. Ja, Achmed, je bent niet erg duidelijk. Wat probeer je me te vertellen? Dat al dat geruzie in het openbaar, het niet geloven van zijn excuses, hem wel eens ontmaskerd zou kunnen hebben. Ontmaskerd? Ja. En ik geloof dat Steve een Engels agent is. Een geheim agent. Mijn god. En dat hij met iets belangrijks bezig is dat ik heb laten misgaan. Ja, je wist het natuurlijk niet. Maar het kan ook nog erger zijn. En ik ben bang dat dat het geval is. Steve is verdwenen. Hij is al te lang zonder bericht weggebleven. Misschien is hij ontvoerd. Ontvoerd? Bedoel je dat mijn grote mond hem verraden heeft? Alsjeblieft, neem het niet te zwaar op. Hij had het je ook wel wat gemakkelijker kunnen maken. Maar en, als hij in moeilijkheden is, wie is dan de vijand? Hm?